Hier in boekraad met het NOS Journaal. Vakbond CNV wil dat Nederlandse bedrijven zo snel mogelijk een 30-urige werkweek invoeren. Dat moet onder meer psychische problemen voorkomen. Volgens directeur Fortuin blijkt uit eigen onderzoek dat 1 op de 5 mensen tegen een burn-out aanzit. En daarom is het hoog tijd voor een nieuwe balans, zegt hij. CNV polste eerder al of Nederlanders een kortere werkweek zien zitten en dat blijkt het geval. Vooral omdat er dan een betere balans tussen werk en privé zou komen... De bond gaat de komende tijd bij CAO-onderhandelingen inzetten op de kortere werkweek. De Amerikaanse president Biden heeft het rampgebied in de staat Louisiana bezocht... dat vorig weekend hard werd getroffen door orkaan Ida. Hij sprak met slachtoffers en zegt de federale hulp toe. Honderdduizenden mensen in de staat hebben nog altijd geen water en elektriciteit... wat gezien de tropische temperaturen tot problemen leidt. Op plekken waar brandstof, water en ijs worden uitgedeeld... moeten mensen lang in de hitte wachten. Het gaat nog dagen duren voordat de basisvoorzieningen... overal in Louisiana zijn hersteld. Het kunstwerk van Banksy, dat drie jaar geleden... deels door een versnipperaar ging, wordt opnieuw geveild...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 De eigenaar van een kraam in Singapore kreeg hem in 2016 vanwege zijn overheerlijke kipnoedelgerecht. Voor 2,50 dollar was hij te koop. Maar de eigenaar breidde zijn kramen uit naar andere landen en dat ging ten koste van de kwaliteit. En nu is hij zijn ster dus weer kwijt. Het weer? Op veel plaatsen in het land bewolkt, maar in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Ook morgen zonnig en met 21 tot ruim 25 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWD. Door een ongeluk is er vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. De vertraging is daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zee. Zandvoort, de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. Toebak leeft. Goedemorgen luisteraars. Ja, vandaag is Wilco er niet. Een beetje jammer. Maar uh, de Grand Prix, hè? we kunnen Zandvoort niet in en uit met de auto... en vanuit Alkmaar krijg je vast geen doorlaatbewijs. En hij had hem ongetwijfeld niet op tijd gekregen... Ja, want het was er een ellende. Ja, heb jij hem gekregen? Ik, uh, nee, want ik heb geen auto. Oh, ik heb... Maar mijn vriend woont in Haarlem, maar ja, die krijgt hem ook niet. Dus die komt vanmiddag op de fiets. Nee, niet? We, we zitten hier met Marja. Marja, stel je eens even voor, want de mensen kennen je nee, hem misschien helemaal nee, nee. niet. Nee, ik ben Marja Kop. Ik uh, zit normaal op de vrijdagmiddag uh, samen met Pim Groof. En uh, dat programma heet uh, Morgen is het Weekend. Ja, gezellig. Ja, dus... Uh, nou, we gaan er een fijne show van maken ik. vandaag. Ja. He, en jij hebt zelf de muziek nu uitgezocht? Ik heb zelf de muziek uitgezocht. Dus, uh, nou, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Hier is het eerste nummer. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and liked the pail. And man, I need The Prêt pour Aaron Chupa en Albatraos, c'est <laughs> parti. Het was uh, Agro met Ayman Albert Ross. Een heel vrolijk nummer. Ik vind ja. hem echt... Uh... En toepasselijk voor Zandvoort, hè? Want we hadden vroeger hier een restaurant de Albert Ross. Ja. Dus ja. Uh, dat weet je misschien ook nog wel. Ja. En uh, dus. ja, die, die hebben nu goede zaken, diegene die er nu in zit... met, met uh, al die feestgangers natuurlijk. Ja. Ik, ik ga vanavond het dorp in. Gisteravond ben ik niet geweest, maar... het uh, geluid te horen was het toch wel heel erg druk en heel gezellig. Nou, ik ben, had op donderdagavond had ik de cursus Politiek Actief. En uh, toen liep ik via het dorp liep ik terug vanaf het gemeentehuis. En dat was echt. Het was feest. Het was ja. echt zo leuk. En het was zo gezellig. Alsof we uh, gewonnen hebben met voetbal, hoor ik. of Alsof Of het Koninginnendag of had. Koninginnendag. Ja. Had, was dag hadden. ja Ik ben ja. gisteren met, uh, voor ons programma door uh, Zandvoort heen gelopen om mensen te interviewen. En was ja. ik ook bij de verspijstraat daar was een waren mensen die hadden een partytent neergezet. En die uh, zaten gewoon, die hele stoet mensen die voorbij kwamen. om naar de, ja. naar de Grand Prix te gaan. Zaten ze te volgen, zeggen. Iedereen was zo vrolijk, ja. zo leuk, geweldig. Maar ik vond het wel een beetje slap dat ze dan. Uh, er was dan ook zo'n hotelletje. En dan gingen ze dan ook drankjes verkopen. En dan was het ook allemaal 3,5 euro. En dat vind ik dan een beetje flauw. Ja, dat is dan weer Weet je, jonge. doe dan gewoon 2 euro of zo. Want de, de, de, de, normaal onder de niet. ver onder de prijs ja. zitten van ja. uh, dingen. Ja. Maar het was wel leuk. Ik ben ook nog naar de open dag geweest. Ben jij daar nog geweest uh, ja. Ja. donderdag? ja. ja. ja. ja. Maar ik heb, zoals ik volgend jaar weer een kaart krijg. Nou, dan hoef ik niet speciaal daarheen. Want dat nee. is nou niet echt. Dus ik denk, nou, ik heb het nou gezien. Ja. En het is mooi. Weet je ja, wel? weet je, het was leuk om die tribunes te zien en ja. dat soort dingen meer. En vooral die stalen constructies van die, uh, van die tribunes, ja, dat vond ik wel indrukwekkend. Ja. denk ik van je. Ja, ik... Maar wat ik wel waanzinnig vind, is dat ze, hebben ze ook zo'n uh, voetgangersbrug gemaakt over de Ja. En dat is echt zo'n flessenhals. En dat vind ik dan in de corona gezien, vind ik dat uh, dan niet ja. zo slim. En er wordt ook heel veel commentaar geleverd in de rest van Nederland. Maar ja, iedereen is wel getest, hè, jongens? En, uh, en iedereen die erheen iedereen ja. gaat, is getest. Want je gaat ja. er niet lopen als jij niet naar circuit hoeft, weet je wel? Nee, dus, en dan heb je er niks te zoeken. En, uh, en iedereen moet of ze een QR-code ja. hebben of een uh, testresultaat. Die testresultaat staat bij mij achter bij de passage. Ja, en ze schijnt ook getest te worden, begreep ik, in, uh, in het hotel van uh, Sunparks. Oké. Okay. Had ik ook uh, foto's van gekregen. Okay. En daar schijnt dus ook getest te worden. En dat is misschien voor mensen die via de boulevard komen of zo. Ik weet het niet, maar uh, daar heb ik weinig ja. over gehoord. Maar uh, ja, bij op het Venemaplein. Nee, ja. uh, de passage. passage. Dus uh, achter ja. het Venemaplein. Ja, want ik was op zoek met een uh, collega van mij om te kijken van... waar is die straat dan? En er was nog helemaal niks. Hè? Dat was dan dinsdagmiddag. Ja. En dan zag je testen hier. En dan zag je twee aan twee kanten <laughs> ja. zag je pijlen. En ik denk, ja, daar is toch helemaal niets. Ja, maar dan Ik heb beetje... een filmpje ervan gemaakt. Ja. Oh, ja, bij oh, Bouwer staat er eentje richting Sisi, ja. En bij Sisi staat er eentje richting het strand. En iets verderop staat dan richting Bouwershotel. Hotel. Ja, het was echt ik heb ja. blauw gelegen om die dingen. Ja, maar uiteindelijk is dat allemaal opgebouwd. En ja. Uh, nou ja, dat wordt... Uh, ach joh, ik heb ook zo van... Ver... Ja, het is wel herrie. Dan werk je thuis en dan heb je wel op een gegeven moment... Oh, ze zijn aan het trainen. En dan denk ik denk van, nou ja, je moet dan gewoon je raam dicht doen. Dat scheelt wel een heel stuk, want we meeste hebben meesten hebben dubbel glas... Maar ja. daarnaast is het ook weer zo van... joh, weet je, het is uh, nog twee dagen. Ja, het hè, vandaag is en morgen. Even. En dan is het ja. klaar, weet je. Ja. En dan, dan, gaat de, dan gaat de hele karavaan weer door. Ja. Nou, wat wel vervelend is... ze hebben hele grote aggregatoren. Aggregaten, Aggrega ja. Aggregaten Ja. Aggregaten. En uh, die geven ontzettend veel diesel. Oh. Die geven echt een hele smerige lucht. Dus daar heb je wel een beetje last van. Ja, jeetje, weet je, het is een paar dagen. En dan ja. is het over, dan is het weg. Ja, en het is wel heel fijn dat het weer goed is. Ik weet niet precies wat de weersverwachting is voor dit weekend. maar ik dacht, Het is gunstig. heel goed. Ja, dus ik hoop ook wel dat er mensen zijn... die dan toch even de gezelligheid gaan opzoeken. Kom hierheen, gewoon ja. met de fiets of met de trein. En ga dan gewoon even de sfeer proeven. En ga lekker naar het strand. Laat hun ook nog wat verdienen. Ja. He, want, uh, maar ik had ook horen fluisteren. Ik weet niet of jij het ook gehoord hebt... dat uh, alle strandtenten ingehuurd waren door het circuit. ja. Want ik liep daar gisteren langs. Ik denk, ik ga die, die strandtent eens interviewen. De een was afgehuurd door Shell. En de andere was afgehuurd door een of andere bandenfirma. Oké. Okay. En nou, heel veel van die strandtenten zijn door uh, Bobo's afgehuurd. Da maar is het dan de hele tent? Of de, ik, de hele weet, tent. ik weet bij Biesclub Club 10 dat uh, een heel groot feest is vanavond in de zijtent. Dus uh, de hoofdtenten, ja, je zal er misschien niet kunnen eten... maar je kan dan wel je drankje halen of je, ja, je terras nou, is al open. Het is echt helemaal dicht. Oh, die, je, je, daar staat zelfs beveiliging daarvoor dat je er niet in kan. Okay. Dat vind ik toch wel raar, moet ik ja. heel eerlijk zeggen. Nou, hier, kom, hier komt straks meer, dames en heren. We gaan nu eerst naar uh, Kees Sebastian met Before I Go.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 Don't Te laat. Nee, dat moet je nooit zeggen natuurlijk, hè? En ook nooit meer die praten van Max te draaien. Want uh, ik denk dat uh, onze, onze al opperstalmeester Wilco hier niet over te spreken is. Maar nee. is het de enige keer nee, dat je is, kan draaien volgend jaar ook... pas weer in het raceweekend. Het is ook echt niet mijn muziek, maar ik had zoiets van... ja, ik moest toch iets van Max Verstappen doen. Ja, en uh, je moet eigenlijk ook iets van racegeluiden hebben of zo tussendoor. Hè? Dat is natuurlijk ja, wel ik ben dan op zoek geweest vanochtend, maar ik kon niet nee. vinden. Ja, en alles wat ik kon vinden duurde een uur. En dan ja, denk ik, nou, ja. nou een uur racegeluiden te laten horen... vind ik ook een en, beetje En na nou een uur dat geven. te luisteren word je ook helemaal gek. Ja, ja, <laughs> ja absoluut. Precies. Ja, ik heb een bericht over uh, een stel dat die gingen trouwen in uh, Jamaica vond ik wel heel bijzonder. Het uh, dat, dat stel, Doug en Dedra Simmons... die hadden dus een spa geboekt voor henzelf... en voor nog zo'n 109 gasten. Maar er kwamen acht gasten niet opdagen. Maar die hadden zich helemaal niet afgemeld. En het stel had ook echt gezegd... ja ze kwamen niet en ze lieten ook niks weten. Zelfs nadat ze smalig terugkwamen van hun huwelijksreis. Geen bericht, geen excuses geen felicitaties. Dus uiteindelijk heeft die Doug... Die heeft een nepfactuur van 240 dollar... op zijn Facebookpagina geplaatst. Op zijn Facebookpagina... En hij had gezegd van, ja, uh, dat mensen zich niet beledigd moesten voelen... als ze deze factuur in de mail zouden vinden. Want het is uitsluitend voor de mensen die niet kwamen opdagen... terwijl ze toegezegd hadden om te komen. Want uh, ja, die, uh, de spa in Jamaica die kostte 120 dollar per persoon. En ook werd er uitgebreid op ingegaan... op het feit dat, uh, dat het niet om het geld ging... maar omdat hij zijn lesje wilde leren. En dat hij het gewoon uh, niet leuk vond. En nou blijkt dus dat die hele Facebook-post is viral gegaan. En het stel werd toch bevraagd door verschillende media in Amerika... En uh, ze hopen nu echt nu dat de gasten een lesje geleerd hebben. dat ze zich bij een volgende bruiloft van wie dan ook. op tijd afmelden. Want het is gewoon. Ja, als er acht mensen niet komen. Ja, dan ben je gewoon al uh, ja. duizend dollar kwijt, weet je wel. Zou jij durven? Om niet te gaan? Of om het en ook om dit te vragen? Nee, het, het, het ging. Het was, zei, ook, het was gewoon alleen eventjes een uh, lesje. Het was een nepfactuur. Okay, ja, maar ja, het is ja, gewoon ja. wel misselijk als mensen dat niet doen. Want je betaalt duizend euro voor niks, of duizend ja, dollar. en zeker een bruiloft is zo duur. Ja. Ja, daarom ik heb ik ook besloten om het niet op Jamaica te doen. <lacht> als ik het ooit doe. Als ik het ooit nog doe, dat is de vraag. Nee, is, nee, uh... ik heb het ook niet op Jamaica gedaan, nee. Nee, nee, Een nee. beetje overdreven. Ja, als ik maar... het ooit doe, ook nog doe, dat is de vraag, hè? Trouwens, wel een leuk stel. Jazeker, ja. mooie koppel. Mooie koppel. Maar ze hebben ook wel gelijk, hoor. Dat, uh, ja. ja. Ik zie hier trouwens nog een prachtig bericht. Want uh, wij houden altijd van gevonden schatten en zo. En het schijnt nu toch zo te zijn dat. Uh, tijdens renovatiewerkzaamheden in een oud landhuis... in het westen van Frankrijk, is een schat met gouden munten ontdekt. Ze zaten in een kist in een van de muren... en in de portemonnee bovenop een balk bleken ook nog munten te zitten. En uh, ja, die uh, artikelen worden allemaal geveild. En ze zeggen, de, de gouden munten gaat rond de 250 tot 300.000 euro opbrengen... en uh, de opbrengst wordt verdeeld onder de eigenaren en de vinders. Dus, uh, ja Het schijnt dus zo Er zijn dat in Frankrijk alle archeologische waardevolle fondsen op particulier eigendom uh, bestaan normaal gesproken uh, de staat. En, uh, maar de, de wet gaat voor eigendommen die verworven zijn na uh, half 2016. En die eigenaren die, uh, van het landhuis die hebben dus het pand in 2012 gekocht. Dus uh, ze hebben bassel. Dus nou, dat is wel gaaf. Ja, maar ook wel raar dat het eigenlijk naar de staat toe gaat... als het in jouw huis gevonden wordt. Ja, zeker. zeker. Dan, druk je, dan, dan, dan deel je dat inderdaad met degene die het vindt, vind ja, ik. Ja, vind ik ook. Maar kijk, het is natuurlijk wel... als het echt een hele grote historische waarde heeft... dan kan je natuurlijk ook zeggen van... Nou, oké, okay, ik, ik heb zoveel munten. Ik wil er gewoon eentje hebben voor een ketting of weet ik van wat. En de rest is, geef ik aan het museum uh, om ja. te... Exposeren of zo, weet je wel. Ja. ja. Dus uh, er is ook één munt. Die, die alleen al, die wordt al op 15.000 euro geschat. En dat zijn uh, dus uh, munten van uh, Louis d'Or. En een dubbele Louis d'Or uit de tijd van Lo Louis XIII. Dus uh, voor Louis XIV. Ja, ja. Dus ja. uh, dat is wel heel gaaf hoor. Die is niet op de Kilantine beland. Nee, nou daarna... ja, wel misschien wel, maar daarna. Nee, die, die, die daarna is erop gekomen. Oké, okay. de Kilantine. Met ja, een dubbele Louis de uit 1646. Daar staat het profiel van de Franse koning. met een haarlok die langs zijn nek valt. Ja, nou, ja, dat is heel een... mooi. Ja, dus dat is ja. hartstikke leuk. Dus uh, ja, nou ja, dan ja. Gaan we gaan weer verder. Kijk, zoeken we nog, uh, nog meer leuke bizar nieuws voor jullie? Ja, en ik heb nu uh, Kit high and in, uh, in my head. Massive and crew, who are inside? Nou, daar zijn we weer. Dit was uh, Kite Hype. Met uh, In My Head. En uh, dan gaan we nu door naar het nieuws uit Zandvoort. Yes. Zandvoort Nieuws. We hebben natuurlijk heel veel berichten over de Grand Prix. <coughs> en we, we hebben ook zo uh, dat we denken van wat, wat is er in godsnaam allemaal gebeurd. Maar wat heel leuk was afgelopen uh, dinsdag was tot ieders verrassing de Formule 1-bolide van de Red Bull dinsdag... de hele dag op het Badhuisplein te ja. zien. Heb jij gekeken? Ik, heb, ik ben heen geweest. Ik heb ja. een foto gemaakt. Maar ik op ook. een van de duistere redenen is mijn uh, toestel... heeft die foto niet opgeslagen. Dus uh, daar ben ik al wel uh, door uh, ontstemd. Dat kan ik dus ja. wel zeggen. Maar uh, uiteindelijk heb ik zelf s'avonds nog een hele mooie foto gemaakt... Uh, van uh, de studio. Net was woensdagavond. Want toen uh, was er een hele grote uitzending van uh, bij Jinek op het circuit van Zandvoort. Ja. Ik heb daar diverse foto's kunnen maken. En ook uh, van het oude circuit en een luchtfoto. Nou, die heb ik van de tv afgenomen. Dus die foto is van mij, lijkt mij, op dat moment. En uh, ja, ik vond het uh, een bijzondere uitzending. Ja. En uh, ik heb er wel weer horen zeggen van ja, uh, die, uh, de beste ambassadeur van Zandvoort is toch wel Jantje Lammers. Want uh, de burgemeester die was, meer, die was volgens mij volledig onder de indruk van uh, Eva Jinek dat hij daardoor uh, misschien zich anders gedroeg dan anders. Ja, toch is hij wel leuk, hoor. Hij is vanuit. leuk, hij is zeker hij is echt, leuk. Maar uh, ik denk dat hij echt misschien... hij zat natuurlijk uh, in een inner circle op dat moment. Dus je weet nooit wat de feromonen doen, natuurlijk. <lacht> ja, dus, uh, ja. ja, nee, maar het was een leuke uitzending. Ik heb er wel van genoten. En uh, vooral ook omdat je natuurlijk heel veel beelden van Zandvoort ziet. En ja, ja dat herken je allemaal. En al die verhalen. Ja, het is toch... Iets heel bijzonders. Ook al zijn er mensen tegen en dat snap ik ook. Maar ja, het is nu zo, het is nu eenmaal zover. En uh, we gaan gewoon uh, een fijn weekend van maken. Ja. En, uh, en we kijken er straks uh, volgens mij wel met uh, heel veel tevredenheid op terug. Heb je gisteren die boeren gezien met die tractors die uh, door het dorp heen gingen? Nee, nee. Oh, dat was wel, uh, ging al uit Toeter rond. Uh, je stond op een parkeerplaats bij, uh, bij de F1. Oh. En die gingen met tractors gingen ze het dorp uit. Ja, geweldig. Oh, wat leuk. Toen dus die waren, waren die uh, soms woensdagmiddag uh, daar al gaan staan of zo? Dat ja, van... dat denk ik. Oh, wat bijzonder. Zijn daar ook geen beelden van dan? Ik heb er niets van gezien, weet wat raar. je. Raar. Maar je hebt ze wel zelf live gezien. Ik heb ze, ja, ik heb ze live gezien. Heb want je gingen Over gemaakt? de Engelbertstraat gingen ze weg. Oh. Dus, nou, uh, wel grappig. Ja. Ah, ik zie hier inderdaad dat boerenprotesten bij Sufie Zandvoort beëindigd. Ja. Actievoerders onder begeleiding van de politie ja. zijn we Ja, wat ja leuk. Ze zijn afgevoerd, ja. Oh, ik zal even eentje plaatsen op onze websitepagina. Heb ja. jij nog een, op onze Facebookpagina, heb jij zelf ook nog ander nieuws? Ik heb, ik heb ander nieuws, ook over de F1. Er is een kinderboekje uitgegeven van Tom en de Formule 1. Ja, geweldig. Ja, zo leuk. Speciaal voor de Formule 1 heeft de Zandvoortse kinderboekschrijver... Gerard Delft, een, een kinderboek geschreven. Uh, de illustraties zijn voor Cornelis van Meurs... en het boekje is uitgegeven in opdracht van de gemeente Sandvoort. Het verhaal gaat over een Tom en Olivier, twee jongens uit groep 7... die volgens hun meester Steven echte uh, racefanaten zijn. Regelmatig worden de jongens in de klas betrapt... als ze met raceautootjes spelen in plaats van hun rekensommen en taallessen volgen. Nou, dat, begint, dat, dat is natuurlijk een heel avontuur. En nou, zeker dat soort kinderen genieten natuurlijk volop. Ja, zeker weten. Dat viel maar ook op heel veel gezinnen die er naar uh, de V1 gaan. Ja, ja, maar dat is dan alleen uh, op, de, op de vrijdag of zaterdag. Want ik denk dat anders gewoon niet te betalen is, hè, als je dat allemaal... Uh, en weet jij wat, wat die kaartjes kosten ongeveer? Ik heb zelf geen idee. Nou, ik dacht, ik dacht uh, ruim 100 euro, hoor. dacht zo. ik wel. Ja, dus je kan echt met je hele gezin. Ja, dat, uh, dat wordt hem niet, hoor, denk ik. Ja. Dus, uh, ja en je ziet hier trouwens ook... Uh, dat vind ik ook heel leuk. Dat wil ik ook nog even melden. Want we uh, gaan de Formule 1-gangers voor de loudest lap. Dus wie het hardst <laughs> kan schreeuwen. En het is zo leuk, want uh, uh, ze doen dat op een bepaalde tijd. De fans gaan dus de long uit hun lijf... Uh, schreeuwen en applaudisseren... tijdens de opwarmronde van de Dutch Dat zal dan zo uh, uh, uh, uh, rond vlak voor uh, drie uur zijn. Om drie uur is de start, ja. toch? Hè? Ja. ja. En er stond ook nog van de Dutch Army... zal van zich laten horen. Maar ik, uh, ik denk, dat, ze, dat is dus helaas niet... en dat vind ik wel heel jammer... dat, uh, dat ze niet met die vliegtuigen over, uh, overvliegen. Dat mocht dan weer niet. Nee, maar dat dus is te veel lawaai. Maar uh. ik denk dat die louderslap ook heel veel lawaai maakt, uh. hoor. Maar ik, gisteren was bij mij voor de deur. Ik, ik woon op het Venemaplein, dus boven, het, boven de zee. Ja. Waren drie van die Fokker uh, Spirit uh, nog wat uh, dingen. Ik heb geen verstand van vliegtuigen, ja. maar ze vlogen. Ik ook niet. <laughs> waren een hele show aan het geven. Mooi. Oh, wat leuk. Dat was leuk. Oh, zit je bovenin, dat van Venemaplein? Ja, hoog. Oh, geweldig. Ja. Dat is wel uh, een van de mooiste plekken om te wonen. Ah, wel geweldig. Met storm. Is het daar wat minder, denk oh, ik? Oh, nee, ja? juist mooi. Oh, ik ben okay. gek op de zee met storm. Oké. Okay. Uh... Uh, er is ook nog een nieuws, uh, geweldig nieuws voor de zieke Liam. Dat weet misschien iedereen ja. inmiddels. Er is een anonieme donor gekomen. Want ze hadden al toch ruim 4 ton opgehaald. Maar ja, het medicijn kost 2,1 miljoen. En uh, een anonieme weldoener heeft toegezegd... om het benodigde bedrag aan te vullen. Ik vind dat wel geweldig. Dus ja, die ouders van Liam, Piotr en Kate, nou, die zijn helemaal door, door, door Dolle heen... En ze willen ook gelijk via deze manier, via de krant en via ons, via ons, via de media. willen ze iedereen bedanken die er voor het gezin is geweest. Zoveel mensen hebben geholpen door te doneren, acties op touw te zetten. door delen van de vele berichten, zelfs via Facebook. Want het heeft toch wel. Het is doorgedrongen tot de landelijke televisie. Ik moet wel zeggen, ik heb dat zelf niet gezien. Dat was meer dat andere jongetje. Uh, dat dat ook had. Is het nou iets wat alleen bij jongetjes gebeurt of zo? Ik, ik heb, heb geen, geen idee. Dat, dat zou ik niet weten. Ik heb me er nooit uh, in uh, verdiept. Nee, okay. nee. Nou ja, yes. we gaan, uh, nou, dat was dat van voor het nieuws. Ja. Nou, ja. Om half tien weer? Om half tien nog meer. En uh, we gaan nu naar uh, Amy Winehouse met Rehab. Maybe go to rehab is wel toe aan wat re-heb, hierna. We gaan maandag beginnen. We gaan maandag re-hebben. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Maar het is wel erg leuk allemaal. Dus, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb gisteravond helemaal niks gedronken. Dus uh, het was toch wel netjes. Terwijl netjes? ik gewoon nu een aantal dagen vrij ben. Maar toch uh, heb ik het niet echt gevierd. Maar ik heb wel... Ja, het is wel leuk om dat te horen. Ik zit dan... Uh, uh, je hebt al Van Spijkstraat, dan heb je al die trappen. En even, uh, daar beneden, daar, daar zit ik. Maar dan hoor je al dat gedruis daar. En dat is wel heel grappig. En uh, ja. het is leuk als je inderdaad daar... Weer... Ik heb zo van vanmiddag ga ik misschien wel zeggen... van ik neem een tuinstoel mee. En ik ga bovenaan die trap zitten met een drankje. En gewoon lekker mensen kijken. Dat dus het ja. is gewoon echt te leuk. Maar heel veel mensen doen dat, hè? Ja, ja zeker. Het is zo'n gezellig gezicht. Zie je echt al die zandvoerders met, met tuinstoelen Ja. Zitten. Van nou... Kijken wat er. En me sommige mensen zijn ook zo mooi uitgedost. Ja, en, uh, ja dat ja. had ik dan nu niet. Dus eigenlijk moet ik vanavond kijken of ik iets met oranje aan kan doen, toch? Want het is inderdaad net alsof het is net het wereldkampioenschap voetbal ja. of zo. Dat je zo'n oranje karavaan hebt, weet je wel? Ja. Geweldig. Maar er ja, zitten ook wel buitenlanders hier, denk ik. Mensen uit Duitsland en zo. Ja, dus, heel uh, veel. Heel erg leuk. Ja, ja nou ja, de, de, de Zwitsers die, die komen hier niet zo vaak, maar dat is maar goed ook, want ze rijden af en toe te hard. Maar er, er is dus, het grappige is, dus hebben, in Zwitserland heb je boetes voor snelheidsovertredingen. Die worden dus berekend aan de hand van je inkomen of je vermogen. En er was dus een dame, een miljonair... die heeft geschat met een geschat vermogen van circa 12 miljoen euro. Nou, ik ben, nog, ben We zijn nog bijna, bezig. We maar nog, maar even sparen. nog <laughs> ietsje door. Maar ja, de snelheidsmeter van haar Range Rover... die gaf op dat moment 43 kilometer per uur te veel aan. En uh, ja, dat, uh, dat kwam haar dus te staan op... Uh, 189.550 frank. Dus dat is 175.000 euro. Oh. Dus uh, ze reed veel te hard. En uh, ze, ze werd in november 2018 al betrapt. Maar ze is nu pas veroordeeld. En uh, volgens het blad Focus, dat is een Duits opinieblad. Was ze niet de eerste snelheidstraining. Ze had al een keer eerder een boete gekregen van, uh, van, van 370.000 euro. Of nee, nee, dat was de eerste boete. De boete was eerst zoveel. Ze heeft dus hoger beroep aangespannen En daardoor is hij verlaagd tot 175.000 euro. Dus dus Bijna de helft. Ja, nou ja, dat is dan wel de ah, moeite waard. Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel veel. Maar het is wel grappig, want gisteren had je dan... Uh, je hebt zo'n programma, dat heet de rechtbank of zo. En er was een man die reed dan uh, met alcohol op een snorfiets. En die kreeg dan 250 euro boete. En twee maanden ontzegging van zijn rijbewijs. Maar die had hij niet. Ah. <laughs> maar hij mocht dan ook... Uh, maar het was expres, want dan mag je ook niet op een snorfiets rijden. Nee. Ja, dat, uh, ik vind ook eigenlijk gewoon ook niet op een fiets gaan maar lopen. Nee, maar ja, goed. Met, weet je dat je je rijbewijs gewoon ook kwijt kan raken. als je dronken op de fiets zit? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar ze controleerden niet zo erg op. En het, uh, het speelt zich natuurlijk allemaal een beetje af. van ja, mensen slingeren een beetje. Nou ja, dus weet je, je bent meer gevaar voor jezelf dan, dan voor een, andere, een ander. Ja. Tenzij je natuurlijk heel, uh, heel gevaarlijk oversteekt. Maar ik moet zeggen, ik, ik, heb wel, ik ken wel mensen dat je dan hoort en die, die rijden dan gewoon de gracht in of zo, hè? Dat ze ja. gewoon uh, op de fiets, hè? Ja, ik ken een mooi filmpje. Dat is van jaren geleden, ergens uit de jaren tachtig. Maar zo'n man die was zo vres vreselijk tierenlieren laveloos. En die zat op de fiets, maar die kon zijn fiets nog recht houden. En wat doet die politie? Die gaat hem aanhouden. Ja, en toen ging het dus helemaal mis. Ja, als je je, <laughs> je, je raakte ook. Ja. ja, ging het goed. En ja, dan zie je dus die man, stop. Ja, dan knalt hij ondersteboven. Dus en... Het is wel erg leuk, hoor. Want ik heb inderdaad ook hier had ik een keer een OV-fiets... en bij uh, 5 mei, hè, bij het uh, Bevrijdingspop. En dan uh, ging ik mijn fiets starten om uh, weer richting station te gaan. En dan viel ik gewoon al om, terwijl ik nog niet reed, weet je wel. En ik had echt een zwarte, nou dan had echt een zwarte blauwe plek op mijn arm. Dus ja. Je bent net echt zo'n zo grote zak aardappels die dan bang, zo... Ja, als je te langzaam fiets is het gewoon best heel moeilijk ja, om je ja. fiets overeind te houden. Zeker weten, zeker weten. Ja. Goed. Ja, zullen we nog een stukje muziek? Tracy Chapman. Oh, leuk. The baby, I can hold you. Tracy Chapman. Ja, altijd goed nummer. Zeker. Nou, het is natuurlijk... Uh, alles gaat over auto's, dus ik heb nu ook wat berichten over auto's natuurlijk. Het schijnt, er was een, uh, een rally in, uh, in de buurt van Rajiv Gandhi... International Airport in Hyderabad in India. En uh, de Indiaanse autoriteiten hebben gewoon tijdens die rally... elf dure supercars in beslag genomen... van eigenaren die de belastingverweerden te ontduiken... Kijk, huppatee. gelijk een wielklem eromheen en uh, je kan hem halen bij het politiebureau. En uh, de, de auto's die stonden vaak in andere staten ingeschreven. De, al die honderdduizenden uh, euro's kostende auto's. En uh, de voertuigen werden al maanden in de gaten gehouden. En ze waren vooral eigendom van familie van politici en industriëlen. Waarschijnlijk dus uh -huh. allemaal, uh, uh, hoe noemen we dat, van dat, dat geld uh, dat stiekem... Uh, hoe Zwarte smeergeld en dat soort oh, dingen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Niet om nood te smeren, maar om mijn eigen, <laughs> eigen zakken te spekken. <laughs> nou, de bestuurders zijn volgens de krant tussen 25 en 35 jaar oud. En ze reden onder andere met een Lamborghini Huracan... En een Maserati Gran Turismo. En een Ferrari Rolls Royce. Ze zijn in beslag genomen. En maar het lijkt erop wel dat de eigenaars ze terug kunnen krijgen. als ze inderdaad die enorme boete, boete. gaan betalen. Ah, ik vind het wel een goede zaak. Want, uh, ja. Die rijken die denken, dan, dan zijn ze al zo rijk... en dan ja. willen ze er ook nog eens een keertje overal profijt van hebben. Ja. En dat vind uh, ik dan echt wel een hele ernstige zaak. Dus ja. dat is leuk. Ik, ik hou van dit soort berichten. Ja, ik ook. <laughs> dus. Zeker ook net van die snelheidsmeting. En daarnaast hebben we nog weer een bericht over, uh, over uh, auto's. Dat is wel grappig, zeker dit weekend. Een man die... Uh, die, die reed in, in Brazilië en hij, hij was op weg naar de supermarkt in, in zijn auto. Of uh, nee? Volgens mij was hij lopend. Maar hij hoorde plastic allemaal tumult. Dan keek hij om en dan zag hij een stuurloze wagen van de heuvel af. En die dreigde in een huizenblok te crashen. In een, in een ware Superman-stijl sprong Marcello Hij door het openstaande raam aan de passagierszijde. Hij sloeg net op tijd. Hij slaagde er net op tijd in. Het staat, het staat echt, sloeg hè. Ja. Om de auto tot stilstand te brengen. En de beveiligingscamera kon zijn helderdaad op beeld vastleggen. En uh, ja, hij heeft zelf geen moment uh, getwijfeld om het te doen. Want hij wilde echt de tragedie vermijden. Want er waren allemaal kinderen aan het spelen. Dus uh, dat vind ik wel leuk. Ik hoop eigenlijk wel dat ik dat filmpje dan wel kan vinden. Ja. He? Ja, ik ja. vind het wel een helderdaad. Ja, dat is echt zeker. Uh... Zeker. Maar ja, misschien de handrem even snel aangetrokken of zo. Of uh, al, al is het maar dat je wegstuurt. Hè? Dat is ja. ook al een heel stuk. Maar ook dat mensen dan. Dat, dat, dat ze dan uh, de auto niet op de rem zetten of zo. Ja, maar ja, weet je, het kan natuurlijk ook zijn dat die mensen dachten van... ik heb hem in een zijn versnelling gezet en hij blijft wel staan. Ja. En dat hij net niet in de versnelling ik zit. Ja, dat maar hij dit er is net weer, uitvalt of zo. Een heel duidelijk uh, gevalletje weer voor ons als waarschuwing. Van, gebruik die handrem erbij. Beter, ja. beter. Dus, ja... ja. We gaan hard, hè? Dit, uh... We gaan echt heel hard door alle nieuwe dingen. Ben je al bijna heen. door je platen heen, eigenlijk? Nou, ik ben er heel eind, maar ik heb er zoveel bij me. Oh, dat. Gelukkig. Ik heb nog, nog heel veel andere nummers. Dus uh, oh, okay. niet alleen okay. wat ik vandaag heb uitgezocht. Oh, gelukkig. Nou. Ik heb nog een Formule 1-nummertje. Dat is Beat Me. Dat is eigenlijk het nummer van de Dutch Grand Prix. Oh. Dus uh, die gaan we even draaien. Ja. Living in the fast lane, trying to catch away my own game. But the world is moving fast. I know that at the end of the day, when the ceiling keeps me night away, I made it home at last. Oh, oh. give me. faster It's the story and time I will never meet the finish line But I'll come home at last Ja, was met, uh, dat was Davina Mitchell met Beat Me. Is dat zo, dat met het Songfestival uh, toen uh, gezongen wordt? Met het water en zo? Of wat was dat? Ik zou je niet meer vertellen. vertellen. Ik, ik kende het nummer helemaal niet. Oh. maar. Het, het schijnt dus het, het officiële Formule 1 uh, nummer zijn Oh schijnt. Ja. ja, en ze gaat dan, ze gaat morgen gaat ze dan uh, Wilhelmus zingen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik oh, nou, vind ja, het een ja. goede stem, maar ik vind het niet Ja, goeie. zeker, zeker, zeker. Dus, dus ja, en uh, de, de beste zangers zijn ook weer begonnen. Oh ja? Ze zitten, ja, het is donderdagavond, en ze zitten dan nu in een, uh, in een leuke condo ergens in uh, Limburg. Oké, okay, daar ja. heb ik ook een nummertje van, dus dat zal ik uh, oh, fantastisch. straks draaien. Ja, leuk, leuk. <laughs> uh, Ferrari, die, uh, die hebben een patent aangevraagd... Uh, op een manier om de lichaamstemperatuur van inzittenden in de auto te meten. De technologie is in eerste instantie bedoeld voor het SUV-model. De Pure Rosange, dus de puur bloed, bedoel betekent dat. Ja. Maar de vraag, uh, ja, iedereen denkt natuurlijk van, waarom is dat? En uh, technische details zijn al op, uh, uh, op een foto of een tekening te zien... Die zal op een Ferrari-forum forum verschenen. Maar uh, ze dachten eerst van is dat vanwege de corona of zo. Maar nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. Het doel van de Italiaanse sportwagen maken is om zo goed als zeker... om de airconditioning nauwkeuriger per inzittende te kunnen regelen. Huh? Dus uh, nou ja, daar uh, gaat hij bij mij steeds hard aan. Want ik heb af en toe van die opvliegers. Maar het <laughs> maar, uh, is wel, wel lekker om dat te doen. He, als het gewoon ja. te warm is. En de mensen zijn zelf ook heel warm. Ja, dan moet die airconditioning ietsje harder... En eigenlijk kost dat uh, als je toch al rijdt, dan kan je die airconditioning die, uh, kost dat niet al te veel energie, denk ik. Hè? Want je, je kan door uh, het rijden van de wielen en zo toch ook weer uh, de accu opladen of zo. Ik, volgens zou, mij. ik zou het niet weten. Ja. En ik, maar ik vind ja, kijk, die Ferrari's zijn natuurlijk niet de goedkoopste autootje. Ja, daarom. Ze doen alles eraan. <laughs> <Zo>? <laughs> ja, ja, ze mogen wel wat. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja. Dus nou ja, ik ben nog benieuwd. Uh, er is veel in het nieuws over uh, Zandvoort. En, uh, maar ze zeggen dan ook van ja, na 36 jaar weer Formule 1 in de wordt Vroeger waren files tot één uur in de nacht ja. toen geen probleem. En dat is inderdaad iets waar ik uh, ja. ook wel een beetje uh, dat heb van... Het is wel allemaal heel erg... Uh, uh, vroeger stond, ik heb ook een filmpje gezien van, uh, van een neef van mij... die had zijn vader ooit gemaakt, hoe dat allemaal geparkeerd stond en zo. En ach ja, ja het was drama en het was een zoetje... Dit komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. Maar misschien ja. is het wel dat de mensen wel veel agressiever zijn dan vroeger. Ja, fel, en dat ze daardoor misschien de, dat ze het zo doen... dat ze dan een hoop ellende voorkomen. Nou ja, en ik vind het ook wel milieubewuster. Want iedereen is een de fiets. Als je ziet wat, wat, wat, een, wat een fiets er staat. Ja, echt, echt, het circuit, echt niet is normaal. is echt geweldig. Dat ik echt zoiets heb van, nou En ik had gisteren dat er uh, iemand die ik kende... die zegt, mag ik meer brommen voor de deur zetten? Ik zeg, leuk, een tijd niet gezien. Als je zin hebt, dan uh, krijg je nog een biertje. Maar ze haalden hem stiekem weg. Want waren ook, ze waren jong. die dachten van nee, we gaan toch niet bij die oude vrouw... een biertje drinken? Wegwezen, weet je wel. Dus dat, ja, dat was wel weer jammer. Want ik had, al, al heb je alleen maar een klein praatje aan de deur. deur weet je ja. Wel? Ja. Zeg dan even gedacht nog, weet je. Dat vond ik wel een beetje jammer. Ja. Maar ja, het is niet anders. Hè? Ja, dan weet je, Het is wel heel duidelijk. U bent uitgeranceerd. Ja. <lacht> dat ik, ik had het net over de beste zangers. Ja? Ik heb nog een uh, nummer van Suzanne en Freek. Ach, van de beste, beste zangers. Het spijt me niet. Oké, okay. dus, uh, ik weet niet wat het is, maar we gaan het horen. Vanaf nu, geen neppig glimlach meer. Ik hoef geen akker, te me geen puweel vanaf nu. Luister ik alleen maar naar mezelf. Ik ben in de pen en nu, niemand krijgt de helft van op nu. Dan krijg ik geen grappen meer. Nu noem maar dat. Je vergeven met z'n grozaam oh ik ook niet beter weten. Wat ik doe, doe ik voor mezelf. Dat jij ook niet helpt. Longing for the sun Remember when you told me you will always be the one to hold my hand No, I didn't forget it, no All the things you used to say You were trying oh so hard to keep that smile upon your face And even in the way you walk I can tell inside you something changed Remember when you told me you will always be the one to hold my hand No, I didn't forget it, no all the things you used to say no more rain no more thunder when the sky is falling down i'll be here to keep you safe no more rain no more thunder let us dance until the morning dance the pain away and follow me into the away. Remember when you told me you will always be the one to catch my fall. Well, I'm falling to the ground, trying to figure out what it's all about. I went from a life full of friends uh, to lonely at the top. No, I didn't forget it, no. All the things you used to say. No more rain, no more thunder. When the sky is falling down, I'll safe. No more rain, no more thunder. Let us dance until the morning and dance the pain away. Following into the night, we'll go chasing city lights. I am here on your brighter day. No more rain, no more thunder. Let us dance until the morning dance the pain away.